11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. De coalitiepartijen VVD en CDA. En gedoogpartij PVV verwachten moeilijke bezuinigingsonderhandelingen. Na de sombere CPB-cijfers van vanochtend. Volgens premier Rutte zijn de tekortcijfers stevig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 PVV-leider Wilders wil zich nog niet vastleggen op een bezuinigingsbedrag. We zullen kijken of het lukt. De inzet voor de PVV is om eruit te komen met de onderhandelingen. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Wij zijn geen cijferfetischisten. En, uh, ik heb eerder gezegd, de kans dat het lukt is 50-50. Uh, dat vind ik nog steeds. Als Nederland volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen... moeten volgens het Centraal Planbureau maximaal 16 miljard euro extra worden bezuinigd. Van Europa mag het begrotingstekort uitkomen op 3 procent. Volgens het CPB komt het volgend jaar uit op 4,5 procent. PvdA, SP en GroenLinks vinden de Europese begrotingsregels niet heilig. D66 wil dat het kabinet zich er wel aan houdt... net als werkgeversorganisatie VNO-NCW. De politie is opnieuw bezig met onderzoek... op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam. Ook medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut... zijn er weer aan het werk. Net als gisteren wordt er gegraven met een graafmachine op de plek van het clubhuis. Het terrein is al twee dagen afgezet met zwarte schermen en politielint. Waarschijnlijk wordt er gezocht naar menselijke resten, maar de politie wil daar niets over zeggen. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de aanslag op het gerechtsgebouw in Amsterdam in september vorig jaar. Het is een man van 23 uit Amsterdam. Januari werd al een man van 24 aangehouden. De politie. Het vermoeden bestaat dat er geen... ...andere verdachten dan deze twee zijn. En ze worden ook nog beide verdacht van een schietincident... ...in december 2011 in de Amsterdamse wijk De Pijp. Toen is er een 17-jarige jongen neergeschoten. De jongen heeft het gelukkig nooit overleefd. Maar ook daarvan worden ze verdacht. Bij de aanslag in september met een antitankwapen op de rechtbank... ...aan de Parnassusweg raakte niemand gewond. Er was vooral glasschade. In de muur waar het projectiel insloeg is nog steeds een gat te zien. De Chinese autoriteiten hebben de Tibetaanse schrijfster Tsering Woester verboden een onderscheiding van het Prins Klaus-fonds in ontvangst te nemen. Ze heeft huisarrest gekregen, vertelt het fonds. Ik zag gisteravond een aantal tweets langskomen... waarin ze inderdaad aangaf dat zij zelf, maar ook haar man en vrienden... Uh, gewaarschuwd waren om de prijsuitreiking niet bij te wonen. En volgens de tweets heeft zij uh, een maand huisarrest gekregen... en staat de politie opgesteld voor haar huis. De schrijfster zou de onderscheiding vandaag ontvangen... op de Nederlandse ambassade in Peking... Tering Woester schreef op internet kritische stukken... over de arrestatie en marteling van Tibetanen. Prins Klaus Fonds is teleurgesteld... en gaat proberen de prijs op een later tijdstip alsnog uit te reiken. Er is vrij veel bewolking, maar op een paar plaatsen breekt de zon door. De grootste kans daarop is in het zuiden van het land. Het wordt gemiddeld een graad of 12. En daar waar de zon doorbreekt, een graad of 14.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 Ze laten alweer een tijdje van zich horen, de koolmezen. Maar hoe lang blijven ze nog bij ons? Want lawaai veroorzaakt door ons, mensen, blijkt een struikelblok voor de voortplanting. Hoe dat zit, hoort u zo. Onlangs werd de downloadsite mega-upload uit de lucht gehaald... en de eigenaars ervan voor de rechter gebracht. Nu is de vraag waar je nog terecht kunt voor een film of een liedje... en het antwoord op Tribler. Die site trekt nu dan ook 100.000 bezoekers per dag of per week... Dat is nog maar de vraag. En dat ga ik straks vragen aan de maker ervan, Johan Pauwelsen. Ik spreek hem over een minuut of tien. Mag een woningcorporatie nieuwe bewoners screenen of mag dat niet? Dat wordt uitgemaakt in het Joop-debat. En wilt u mij screenen? Surf naar degids.fm. Veel haagse reacties op de cijfers van het Centraal Planbureau... vanochtend over de staat van onze economie. Verslaggever Joost Vullings, Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hard Felix. aangekomen, neem ik aan? Ja, zeer hard aangekomen. Dit was toch wel... Ik uh, denk dat de meeste mensen dit niet verwacht hadden... dat het zo ernstig zou zijn. Hoe ernstig is het? Nou ja, heel ernstig. 4,5 begrotingstekort. We, we moeten van, van, van Brussel volgend jaar op 3 procent zitten. Moet dus 1,5 procent worden wegbezuinigd. En dat houdt in dat je oplopend tot 16 miljard euro... aan bezuinigingen moet nemen... In in één jaar, nou dan, dan komt echt alles aan bod. Dan kunnen alle principes overboord, alle taboes overboord. Dan moet er echt verschrikkelijk veel gebeuren. Maar de economie gaat volgend jaar weer aantrekken. Ja, maar dat helpt niet. Ik bedoel, dat zijn van die van die, uh, van die percentages van groei van net boven de 1 procent. En daarmee dicht je die gaten niet. De, de, de economie moet echt boven de 2,5 procent groeien. Wil je zo zeg maar zeggen, echt het gat wat geslagen is weer inlopen. Tekent zich nou in de wandelgang af hoe de regeringspartijen... met de bezuinigingen zullen omgaan? Gaan ze zich aan de regels van Europa houden? Dus zwaar bezuinigen om het begrotingstekort binnen de 3% te houden? Of zullen ze langzamerhand voorzichtiger te werk gaan? Ja, ik denk sowieso... Uh, kijk, als de bezuinigingen op, op, nou, laten we zeggen, op 8 miljard waren blijven steken... dan wa was het gewoon een invuloefening geworden. En nu beginnen ze maandag echt met de fundamentele discussie... gaan we echt volgend jaar naar 3%. Want ja, dat betekent dus een enorm bedrag. En zeker Wilders, maar ik denk ook vanuit het CDA zal er toch druk ontstaan van kunnen we het niet anders oplossen... kunnen we wellicht Brussel verleiden dat we iets langer boven die 3% uh, mogen blijven. En in een ruil daarvoor moeten we dan uh, flinke hervormingen laten zien. Maar daar ligt gelijk een enorm politiek probleem. Uh, dit kabinet heeft heel veel hervormingen bij het begin al, al niet uh, in het regeerakkoord staan. Omdat dat politiek zo gevoelig ligt. De, de woningmarkt bij alle drie, maar alle andere dossiers worden door de PVV geblokkeerd. Dan is er wel sprake van een gezamenlijke oppositie ten aanzien van die cijfers of niet? Uh, uh, nou, nee, want D66 zegt bijvoorbeeld van... nou ja, financiële degelijkheid is heel belangrijk. Dus uh, na die 3% toe, andere partijen zeggen van... nou, laat dat maar los. Wat je wel hoort bij de oppositie is van... door het beleid van Rutte, door het uitblijven van hervormingen... zijn we nu verder van huis. Dus uh, die beschuldiging krijgt hij wel. Er wordt heel veel naar het buitenland uh, gewezen van... we hadden alle voorsprong, onze economie was zo degelijk en ro robuust... en we konden tegen een stootje en we deden het beter dan onze buurlanden. Dat doen we uh, het allang niet meer... En daar wordt Rutte wel op aangesproken. En wat zeggen werkgevers en werknemers over de cijfers? Ja, uh, bijna, bijna heel klassiek. Uh, uh, John zei van, ja, we lopen het eigenlijk vanzelf in... dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Want in 2015 zitten we bij ongewijzigd beleid op het tekort van 3,3%. Dus acht met een paar bezuinigingen zijn we er. Maar ja, wel pas in 2015... En, en, en, de werkgevers zeggen van nee, we moeten het toch wel flink bezuinigen. Wel slim. Wie weet, die, die 3% wel iets, iets loslaten. En ja, windjes van de werkgevers zegt van iedereen in Nederland op de nullijn. Dat zou de economie enorm helpen. De regeringspartijen en de gedoogpartijen gaan nu onderhandelen in Den Haag. Die onderhandelingen beginnen maandag, als ik het wel heb. Hoe zullen die aflopen, denk jij? Poeh, nou, kijk, de afgelopen weken hoorde ik nog van bij de VVD. Nou, dat, dat klusje gaan we eens eventjes in drie weken klaren. Dan zit het er wel op. Maar Wilders heeft vandaag toch wel aangegeven: na nou, drie weken, dat, dat wordt echt veel en veel langer. Ze kunnen sowieso niet de hele tijd onderhandelen, want het normale werk gaat ook gewoon door in Den Haag. En de opgave is nu zo verschrikkelijk groot dat er echt heel veel besproken moet worden. En het is nog maar de vraag of ze eruit komen. Ik bedoel, Wilders is daar uh, een stuk pessimistischer over dan VVD en CDA. Hij zegt 50-50, uh, maar het klonk wel als een hele dunne 50-50 vanochtend. 50-50, terwijl hij geen cijferfetischist is natuurlijk. Dat zei hij ook. Ja, maar ja, dat is het trouwens ook wel waar, Want als hij zegt geen cijferfetischist, betekent ik wil um, een, een groter tekort dan 3%. Trouwens, geen cijferfetischist en ook Siebrand van Haarsma Buma van het CDA. Dus dat is ook al een teken. Joost Vullings, hartelijk dank. .fm. Als het om de begroting gaat, dan houdt Nederland vast aan Europese regels... is de verwachting in Politiek Den Haag. Maar gaat het om arbeidsmigratie, dan labt Den Haag de regels net zo makkelijk aan zijn laars. En dat stuit op weerstand. De Europese Commissie dreigt met straf nu ons land Europese burgers... binnen drie maanden uit wil zetten als ze in die tijd geen werk hebben gevonden. En ook is er veel onvrede over het feit dat we Roemenen en Bulgaren... geen toegang willen geven tot de Schengenzone. En er is woede over het meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. Socioloog Godfried Engbessen doet onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten... uit Midden- en Oost-Europa. Meneer Engbessen, goedemorgen. Goedemorgen. Nederland halveert de tijd die arbeidsmigranten hebben... om een baan te vinden van zes naar drie maanden. Is de Europese Commissie daar terecht boos over... of moeten ze zich daar niet mee bemoeien? Nou, ik denk dat ze dat daar terecht Boos over zijn. Er zijn een aantal Europese speelregels afgesproken als het gaat om arbeidsmigratie. Die gelden overigens ook voor Nederlanders die naar, naar Duitsland overreizen of naar Engeland om een baan te zoeken. En ja, Nederland wil als het ware die regels wijzigen. En ik zou zeggen, daar is nog ook geen noodzaak toe. Als je kijkt naar de arbeidsparticipatie van de groepen, de bijdrage die ze leveren onze economie, en dan is het wel dan is het Nederland wat. wat je ziet typisch zeg maar, aan de ene kant de koopman die gebruik maakt van onze arbeidskracht, en dan de migratiedominee die voortdurend bang is dat men hier, hier, hier blijft en een beroep gaat doen op sociale zekerheid. Maar er zijn nog geen indicaties voor. De koopman tegen de dominee. De commissie is ook tegen het weigeren van sociale zekerheid... aan Europese burgers die wel in ons land werken, maar niet hier wonen. Waarom weigert Nederland zoiets? Nou, dat is mij ook een raad, eerlijk gezegd. Want het gaat met name over het grensverkeer. En, en, je, en je ziet dat in het uitgebreide Europa die pendelmigratie steeds belangrijker wordt. Het geldt ook voor Nederlanders die elders werken... Op het moment dat je hier sociale zekerheidsrechten opbouwt... dan vind ik ook dat je daar recht op hebt. Anders zal die interne arbeidsmobiliteit ook niet tot stand komen... als, dit soort, uh, als dat onmogelijk gemaakt wordt. Ja, nou duurt de regering van alles. de het is er voortdurend de, de zorg. En ik denk dat het sterk te maken... je zou het als het ware een soort gastarbeiderssyndroom kunnen noemen. De zorg uit het verleden, dat Turken en Marokkanen hier kwamen... in fabrieken werkten. En vervolgens zie je dan dat die fabrieken op de fres gaan... Een groot aantal hebben een beroep gedaan op de WHO en op de sociale zekerheid en de bijstand. Ja, want dat toen werd er echt... natuurlijk een massaal beroep gedaan op de sociale uitkeringen, na een ja. tijdje. En, en nu denken ze, nou, misschien gaat dat weer gebeuren. Is dat nou redelijk, gezien vanuit het Nederlands perspectief? Nou, als je nu naar de cijfers kijkt, zijn absoluut niet verontrustend. Dat je toch ziet dat het merendeel van die mensen werkt tijdelijk en op het moment dat het werk ophoudt, gaat terug. En natuurlijk vind ik, vind ik ook dat je de vinger aan de pols moet houden. Hè. Bijvoorbeeld, nou, de cijfers zijn niet veel gezond als het gaat om de Nederlandse economie. En stel niet dat er grote indicaties zijn van een soort sociaal zekerheidstoerisme hier naartoe of naar Duitsland. En dan zou je kunnen zeggen, dan is er een grond om je zorgen te maken en uh, is dat met elkaar te bespreken in Europa. Maar die cijfers zijn er niet. Dus vind, ik vind toch dat te veel bangmakerij is. Dat geldt ook voor dat meldpunt, heb ik gezegd. Aan de ene kant gebruik maken van die arbeidskrachten. Meer dan 300.000 van die moerlanden zijn hier werkzaam. En aan de andere kant voortduren toch zeg maar, die negatieve beeldvorming. Ik vind dat ja, contraproductief, eerlijk gezegd. Moedlanden naar Midden- en Oost-Europese landen. Nou, horen we deze ochtend dat het niet zo goed gaat de komende tijd ook weer met de economie. Dus ja. misschien komen er wel minder arbeidsmigranten. Nou, dat is evident. He, wat, je, wat je zal zien is dat er minder arbeidsmigranten uh, zullen komen naar Nederland. En met name Duitsland doet het relatief goed. Duitsland heeft zijn grenzen opengesteld, nu volledig ook voor de Polen. Nou, dat is een belangrijk buurland. Dus ik voorspel al dat uh, arbeidsmigranten die aanvankelijk naar Nederland reisden, dat die nu eerder naar Duitsland zullen gaan. Dus de arbeidsmarkt zal het voor een belangrijke mate gewoon zelf reguleren. Dat is ook de interne arbeidsmobiliteit in de Europese Unie. Ander punt van kritiek is dat Nederland als enig EU-lid migranten uit Roemenië en Bulgarije niet wil toelaten tot de Schengenzone. Raken ja. we binnen Europa niet geïsoleerd op deze manier? Nou ja, je ziet dat, je ziet dat toch gebeuren. En, en het is wonderlijk dat landen die te maken hebben... met enorme aantallen, Bulgaren en Roemenen... en dan denk ik bijvoorbeeld aan Italië en Spanje... en maar ook een aantal andere landen, waaronder Engeland bijvoorbeeld... Uh, je ziet dat die langmoedig zijn... en toch zeggen van nou ja, het laatste toetreden tot de Schengenzone. En Nederland voert toch weer dat symbolische beleid... Uh, wat sterk met name is voor de interne politieke buren, Maar als je ziet daarmee is, is, isoleert Nederland zich... Zich, uh, zich internationaal. En dan zie je dan is, plotseling dat Leers die naar Polen moet overreizen voor een charme-offensief. Noodloos ingewikkeld, zou ik zeggen. Ja, vanwege die klachtenlijn van de PVV over Midden- en Oost-Europeanen. Ja. Want ja, daar moet hij naartoe om daar in, inderdaad een beetje ons imago op te poetsen. Gaat dat lukken? Nou ja, het is een ingewikkelde boodschap. Dat <lacht> je toch hij uh, moet uitleggen van, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er zo'n meldpunt is. Maar dat het niet het standpunt van het kabinet is als het, het kabinet... en met name de premier, dat veel eerder helder had gezegd... van wij distancieren ons daarvan... had meneer minister Leers niet hoeven afreizen naar Polen. Hartelijk dank, Godfried Engbersen. Hij doet onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Muziek betekent dat we een wetenschappelijke blik gaan werpen op het nieuws. Vandaag gaat het over het seksleven van koolmezen. Gedragsbioloog Wouter Halfwerk promoveert vanmiddag op zijn onderzoek... naar de invloed van lawaai op de voortplanting van deze vogeltjes. Want ons kabel, van snelwegen en steden... zorgt ervoor dat koolmeesmannetjes anders gaan zingen. Ze zingen hoger om boven het geluid van het lawaai uit te kunnen komen. Wat we bijvoorbeeld vinden als we alleen het mannetje blootstellen aan... Verkeerslawaai wat laag is, wat, uh, wat vooral laag is van toonhoogte, dan zien we dat die mannetjes op een gegeven moment uh, hogere liedjes gaan zingen en dat doen ze door gewoon een andere, uh, naar een ander liedje te wisselen. En dit is bijvoorbeeld een koolmeesliedje in een bos. En dit is een koolmeesliedje in een stad. Koolmezen in een stad zingen dus anders dan koolmezen in het bos en dat heeft gevolgen. Dat heeft weer vervolgens consequenties voor hoe aantrekkelijk die bijvoorbeeld is. Of hoe goed uh, zijn buren hem horen of hoe goed eventueel uh, andere uh, eventueel roofdieren... Uh, dat kunnen horen. Dus het heeft Eigenlijk is zeg maar een kleine verandering in gedrag... een soort voor een hele cascade aan, uh, aan, aan andere dingen die ook veranderen. Uit het onderzoek van promovende Zwarte Halfwerk blijkt... dat er op hoge tong gefloten liedjes het paringsritueel veranderen. Namelijk. Daar ontstaat een soort ritueel, zou je kunnen noemen. Die, die mannen die, die gaan gewoon heel lang uh, uh, uh, en heel fanatiek zingen. En die vrouwen roepen af en toe terug. Die geven als het ware een soort feedback op die, uh, naar die man. En dat kan nou, zo'n drie kwartier aanhouden... En dan komt eigenlijk die vrouw, normaal gesproken als het goed gaat... komt ze de nestkast uit en dan uh, paaren ze. Alleen soms, uh, als, uh, waarschijnlijk als de zang van de man niet bevalt... dan gaat de vrouw er wat een stuk eerder uit... en dan vliegt ze naar een naburig territorium... en dan paart ze eigenlijk met de buurman. Dus Colmees vrouwtjes die gaan door de hoogzingende mannetjes vaker vreemd. En dat willen die mannetjes natuurlijk voorkomen. Die man heeft namelijk een buiten echtelijk jong. En als je daar evolutionair over nadenkt... Die man gaat namelijk, als, jongen, als er die eieren uitkomen en de jongen worden groot... dan gaat hij daar ontzettend veel energie in steken. Die, die komt iedere minuut of iedere twee minuten brengen naar dat nest. En Die werkt zich letterlijk dood. Dus als dat niet voor je eigen uh, jongen is, maar voor man's jongen... dat is heel nadelig. Halfwerk onderzocht de reactie van de kolmezen... door spiekers met menselijk lawaai op te hangen in de nestkasten. Wel een beetje zielig eigenlijk. Ja, dat leek, dat leek in eerste instantie dat vrij zielig. Dat, moet ik, dat was ook vrij spannend hoe, dat, hoe, hoe ze zouden reageren of ze, nou, als ze dat niet gek vinden, of ze niet meteen die nestkast verlaten. Maar ja, opvallend genoeg bleek, bleek ze daar heel snel aan te wennen. Dus één keer ging het bijvoorbeeld mis met het, met het volumeknop en toen stond hij nog vele malen harder dan dat we gepland hadden. Uh, zeg maar zo hard nou, dat, dat het voor ons mensen al schadelijk uh, zou worden. Bij vogels liggen, liggen die drempels nog weer een stukje hoger. Maar uh, die, die vogels gingen gewoon door met hun jonge voeren. Dus die koolmezen kunnen hun zang en gedrag redelijk makkelijk aanpassen... aan het verkeerslawaai, afgezien van het feit dat de koolmeesvrouwtjes... op zoek zijn naar laagzingende koolmeesmannetjes. Maar als ze dat gedrag redelijk kunnen aanpassen... geldt dat dan ook voor alle vogels? De bevindingen die wij voor... De koolmeis die het op zich nog heel goed doet in steden en langs snelwegen. Nou doortrekken naar andere soorten. Dan kunnen we eigenlijk voorspellen: van nou vogels die veel lager zingen dan uh, koolmeisjes. Zoals uh, de koekoek of uh, uh, de wielenwaal of uh, de grote karakiet. Dat die, dat die waarschijnlijk echt, uh, uh, ja, echt negatieve impact ervaren van verkeerslawaai. Geluidsoverlast kan dus flinke impact hebben. Dat ondervo ondervond uh, de onderzoeker trouwens zelf ook een keer. We zaten hier laatst in de verbouwing en toen was ik met mijn proefschrift aan het afronden. En toen zaten ze echt overal te boren en, te, en weet ik veel wat, te hei en wat dan ook. En toen dacht ik wel van, oh ja, dat is eigenlijk helemaal geen pretje om, uh, om in het lawaai te zitten. Dus uh, ja, werd ik zelf even blootgesteld aan een onwijze bakherrie. Uh, bak Wouter Halfwerk promoveert vanmiddag op zijn onderzoek naar de invloed van lawaai op het gedrag van koolbezen. .fm. De FBI heeft de website megaupload.com afgesloten. Op megaupload kunnen gebruikers bestanden en video's delen. En dus werd de site vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series. De vier oprichters van de site, onder wie een Nederlander van 29, zijn opgepakt. Het journaal, eind vorige maand. De een zijn dood. Iets anders een brood zou je kunnen zeggen. Want sinds Mega Upload uit de lucht is, is het bezoek aan een andere download-site explosief gestegen. Kennis weten het al dat ik het dan heb over Tribler. Dat is een niet te saboteren site, wordt gezegd, ontwikkeld door een onderzoeksteam van de TU Delft. Technisch directeur van dat team en bedenker van Tribler is Johan Paulsen. Hij zit in een studio in Den Haag. Meneer Paulsen, goedemorgen. Goedemorgen. In Stormloop op uw site, kunt u dat in cijfers uitdrukken? Uh, ja, dat was opeens, uh, hadden wij een uh, toevlucht van 170.000 mensen in, uh, in een week. Dus daar hadden we toch wat, uh, wat moeite mee om dat uh, verkeer allemaal bij te, uh, bij te houden. En hoeveel had u er? Uh, ja, normaal gesproken hebben we dus in de afgelopen zes jaar hadden we, nou, iets uh, meer dan een miljoen mensen die uh, onze software uh, hebben gestart. En nu, uh, ja, dus met 170.000 mensen die dan in een weekje uh, langskomen... en het gaan gebruiken, dat uh, was even, even bijkomen. Maar is het nou een site of is het ook software? Of is het enkel alleen maar software? Ja, dat is dus het leuke ervan. Want uh, wat, hè, dus, het is gemaakt uh, aan de Universiteit in Delft... en het, is, het is, uh, heeft een bijzondere eigenschap dat het een, een zelfreparerend uh, systeem is. En waar we nu dus ons op richten, is dat het uh, uh, voor nieuws uh, verspreiden. En, um, ja, en het, is dus, uh, het is dus geen website, maar dus uh, een systeem wat, uh, wat met alle andere computers uh, praat. En zo, zo wordt het heel robuust. Nou, maar dit klinkt heel ingewikkeld. Ja, ja, dat, dat klinkt is het, het ook. Maar, maar hoe werkt het nou als ik het wil gebruiken? Hoe doe ik dat dan? Ja, dus het is een uh, softwareprogrammaatje. Wat ja. je dus installeert op je, op je computer. Ik ga een softwareprogrammaatje downloaden. Ja. En dan zeg ik oké, okay, dat is free software klikt dat aan. Ik neem aan tenminste dat het gratis is. Ja, het ja, is helemaal gratis. En, en broncode is beschikbaar. Dus, dus uh, we hebben geen winstoogmerk. Uh, en, en als je die software dan installeert... Dan uh, word je onderdeel van dus zo'n zelfreparerend systeem. Waar je dus. Uh, he, wij maken dat dus om, uh, om uh, nieuws te delen. En dat is dus een hele bijzondere eigenschap. Want dan is het dus uh, in landen zonder vrijheid kan je dus nieuws delen zonder, uh, zonder dat, het, uh, dat je in de problemen komt. Al die computers en, die staan met elkaar in verbinding waar die software op geïnstalleerd is. Precies, precies. En dit is dus het, het vernieuwende. Waarom dus wetenschappelijk onderzoek is. Niemand weet dus. Hoe je dit soort systemen moet maken. En we zijn dus pionieren bezig hè, om, een, uh, om een systeem te maken wat er dus zelfreparerend is, waarin iets zomaar kapot kan. En de manier waarop de struiter werkt, is net als een mierenhoop. Dat uh, ja, als er een groot gedeelte kapot is dan werkt er nog gewoon door. Dus dat er geen centraal element is of dat er iets coördineert. Net als de Mierenhoop dat ze gewoon nog allemaal aan het werk blijven. Ook al is, zijn er onderdelen helemaal schade of in de problemen gekomen. Maar is dan het verschil met de site Mega Upload die uit de lucht is gehaald... omdat het te veel illegaal downloaden bevorderde... is dan het grote verschil dat daar wel een coördinerende functie aanwezig was? Ja, dus technisch opzicht hebben zij dus een website waar wij dus uh, zelforganiseerend systeem zijn. Maar ook anders, omdat zij dus... Uh, hè, zij zijn dus uh, puur op winst bejaagd. En uh, nou, ik, had, uh, ik uh, kom op de fiets naar het werk en zij hebben dus twaalf Mercedes'en. Dus dat zijn toch iets andere mensen. En zij zijn ook uh, mega-uploaders echt gericht op de piraterij. En wij proberen dus de, de vrije nieuws uh, delen. Dat is onze, onze richting. En als laatste zei... Uh, He, echt uh, die winst en, en piraterij. Wij doen dus echt onderzoek. En actief meewerken aan, uh, aan nieuwe verdienmodellen. He, dus uh, wij praten echt met de muziekindustrie uh, en de filmmaatschappij... voor meer dan tien jaar al. Om te kijken van hoe uh, dat enge internet... hoe ze daar nou uh, geld uh, moeten kunnen verdienen. Ja, want u heeft natuurlijk een, een hele mooie uh, gedachte achter Tribbleu. Want u zegt, ja, we willen nieuws brengen... ook in landen waar dat niet uh, wordt toegestaan, omdat er censuur is. Maar je kan er natuurlijk ook films en muziek mee downloaden. Ja, precies. Dus dat is, uh, dat is precies de kern van ons, uh, van ons uh, onderzoek. Dus alles wat je vroeger kwam met mega-upload, kan nu met Tribal? Um, ja, dus wat, uh, ja, je bent dus niet uh, anoniem op, uh, op Truibler. Dus wij richten ons op landen zonder, uh, zonder vrijheid. En uh, ja, als je dus uh, dingen doet die niet uh, mogen op internet met Truiber, dan moet je daar de consequenties nog steeds van dragen, omdat je dus niet anoniem bent. Maar een film downloaden in Nederland is nog niet strafbaar. Dat klopt. Dus ik kan via Tribal films downloaden. Ja, als je dat, uh, als je, als je dat uh, wilt, dan, uh, dan kan je dat proberen. En zoals ik zei, ja, dan moet je dus de consequenties dragen als het misgaat. Ja, met porno bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, <laughs> precies, de consequenties dragen als je dat uh, zou willen. Ja, nou vraag ik me toch af waarom de TU Delft een downloadsysteem ontwikkelt dat niet te kraken is, terwijl overheden aan piraterij juist een eind proberen te maken. Dat is toch een tegenstrijdigheid? Ja, nou ja, wij, wij, ja, kijk, als je dus uh, probeert uh, dit soort systemen om te buigen... En, uh, ja, dan, moet je toch, uh, dan moet je toch begrijpen waar je het over hebt. Dus ik heb uh, een paar jaar van mijn leven gespecialiseerd... alleen maar om te meten van hoe die systemen werken. En, uh, en als je dus nieuwe verdienmodellen wil ontwikkelen... voor de muziekindustrie en filmmaatschappij... dan moet je dus echt ook weten waar je het over hebt. He, dus wij werken dus echt, bouwen echt systemen in Delft. He, en, en omdat het dus een zelfreparerend systeem is dan is het dus ook, heeft het minder kosten en kan je dus gratis een publiek bereiken. Dat is dus heel bijzonder. En wij richten ons nu op de nieuwsvideo's, maar ja, het, is, het is heel vreemd... want dat soort zelfreparerende systemen, daar zouden we zelfs, hè, wij dromen ervan... dat we zelfs een, een collectieve bank kunnen maken die niet failliet kan gaan. Dus dat is hele, hele exotische, innovatieve dingen kunnen hiermee. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld uh, de muziekindustrie zo'n zo verdienmodel geeft. Wat, wat geef je dan? Ja, dus als je nou uh, gratis je fans uh, kan bereiken, dan, uh, dan heb je dus minder kosten. Dus als je dan uh, mensen met advertenties of verleiden om concertkaartjes te kopen of dat soort, uh, dat soort zaken, dan uh, als je dus geen onkosten hebt, dan wordt het al, al snel winst. Maar je, ik kan uh, bijvoorbeeld geld. via iTunes of via Amazon of wat dan ook kan ik muziek kopen. Precies. Dat precies. blijft nog steeds zo, toch? Precies. Dus die muziekbeleving, ja, dat is een beetje wat je moet begrijpen op het internet, dat vele dingen gratis worden. En dat je betaalt met je privacy, of je betaalt met anderen, of je wordt verleid om producten te kopen. En daar zit nou steeds meer de winst in. En omdat wij dus in, omdat wij dus een zelfrepering systeem hebben en ook minder kosten, dan, uh, dan kan je dus dat soort uh, dingen, producten verkopen of advertenties. Dat kan dus. Uh, dat zouden dus bedrijven kunnen dan uh, veel meer winst maken. Maar artiesten bijvoorbeeld, die, die klagen steen en been, omdat. Uh al hun rechten, die, die, die zijn veel minder geworden vanwege dat downloaden... dat in sommige ogen illegaal downloaden. Ja, precies. Dat is dus wel interessant. Hè? Want Dan hebben we het dus over de muziekindustrie... met winstmarges en tussenhandel, et cetera. En dan hebben we het over de artiesten. Nou, nu, nu met systemen zoals struibelen kunnen dus artiesten direct hun publiek bereiken... En dan kunnen ze dus ook, als ze dus inkomsten hebben... of t-shirtjes of, uh, of concertkaartjes... dan hebben ze dus bijna geen tussenhandel meer nodig. Ja, dat betekent dus ook dat, uh, dat, uh, dat er dus voor de artiesten meer winst is. Dus ja, maar niet ik, iedereen is dat, blij dat met... Dat kunnen uh... ze nu toch ook met, met Twitter? Uh, ja, maar met Twitter kan je niet zomaar euro's heen en weer schuiven. En dat kan met dit systeem wel? Uh, nou, nog niet, maar, uh, maar daar zijn we dus uh, hard mee bezig, ja. En eigenlijk is het in eerste instantie uh, bedoeld... om betrouwbaar nieuws te krijgen in de diverse landen... die uh, censuur toepassen. Precies. Maar ja, iedere idioot kan verhaal uit zijn duimzuiger en rondsturen. Ook ja. via tribelen. Ja, dat klopt. Dus dat is ook uh, precies uh, een kern van ons onderzoek. Dat, dat het allemaal betrouwbaar wordt. He, dat mensen gevoel hebben, he, dat, dat dingen collectief doen... en samen in de, in de mierenhoop zitten. En dat is dus, zeker voor nieuws. Moet het dus echt betrouwbaar zijn met, met bronvermelding... En dat, dat, dat er niet allerlei mensen, allerlei foute berichten... dus met stemmen van gebruikers, van hè, dit is niet pluis, zeg maar. Dat proberen we dus voor het eerst in een zelforganiserend systeem... zelfreparerend en ook zelfreinigend, om dat werken te maken. En u zegt, ik hoef er niks aan te verdienen... want die jongens van Mega Upload bijvoorbeeld die reden in dure auto's... die hadden huizen met zwembaden. U kunt er rijk mee worden. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar ja, dus uh, tegenwoordig mag je weer idealistisch zijn... Dus we zijn weer een beetje dat uh, jaren zestig en uh, collectief en we gaan alle gezamenlijk doen. En dat doen we dus als universiteit, proberen we dus niet echt winst ermee te maken of bedrijven. Nee, we proberen dus echt een, een nieuw collectieve systemen te maken die dus beter zijn. En dus, ik hoef er persoonlijk niet rijk van te worden, maar dat, mm, hè, dat is dus het vreemde van dit soort systemen. Je bent dat... even een weinig gek in Nederland, of niet? Ja, idealist hè, blijkbaar. Ja, dat zullen nog bestaan, prachtig. En als de door jullie ontwikkelde technologie nu gratis beschikbaar wordt gesteld... dan kan de commissie er in één keer mee aan de haag gaan. Want ik zie in één keer voor mij van die onkraakbare downloadpiraten-sites. Ja, dus dat is ook uh, waarom wij dus ook praten met, uh, met bedrijfsleven, met banken... en, en hè, mensen die dus af en toe problemen hebben die dus niet zo betrouwbaar zijn. Als je dus zelfreparerende systemen hebt, van uh, die collectieve systemen... Dan, uh, dan hopen we dat de bedrijven dus uh, die technologie kunnen gebruiken... Om er, uh, ja, dus, dus wij willen zelf persoonlijk geen winst maken. Maar wij maken dat om uh, nou ja, de BV Nederland weer, uh, weer, weer, weer zichzelf te repareren en betrouwbaar te zijn. Hoe lang gaat u nog door met uw onderzoek? Uh, ja, nou, ons eigen geld uh, raakt ook op. Dus, uh, nou, we zijn dus de komende twee jaar zijn we nog uh, een beetje voorzien om, uh, om ons uh, te bedrijven En om, uh, om te kijken of we dus een, uh, uh, om die nieuwsvideo's uh, weg te krijgen. En misschien over twee jaar dat we... De eerste tekenen van, uh, van een collectieve bank uh, kunnen maken. Uh, en ja, na twee jaar uh, geen idee. Ik wens u heel veel succes met al uw plannen. Dank u. Mooie idealistische plannen, Johan Pauwelsen. Bedenken van de onverwoestbare downloadsite. site, Tot 12 uur nog weg met de bende van Os. En screening van nieuwe bewoners. Moet dat kunnen of niet? Naar de hoofdpunt van het nieuws met Meegens. Megens. Door Radio 1, het nos journaal.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 CDA zegt dat Nederland voor een grote opgave staat. PVV-leider Wilders schat de kans dat de partijen er bij de onderhandelingen uitkomen op 50%. Als Nederland volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen, moet er volgens het Centraal Planbureau maximaal 16 miljard euro extra worden bezuinigd. Van Europa mag het begrotingstekort uitkomen op 3% en volgens het CPB komt het volgend jaar uit op 4,5%. De politie is opnieuw bezig met onderzoek op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam. Ook medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn er weer aan het werk. Net als gisteren wordt er gegraven met een graafmachine. Wat de politie zoekt is niet duidelijk. En op de parkeerplaats van een McDonald's langs de A1 bij Holten is een dode man gevonden. Het is nog niet duidelijk of hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie doet uitgebreid onderzoek en heeft de omgeving afgezet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB verkeersinformatie Er staat een file bij Nijmegen op de A325 vanuit Arnhem. Tussen koper de resse en de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. De Wereldontvanger. Willem van de Noot, goedemorgen. Je neemt me mee naar Vietnam. En ik neem je eerst uh, mee terug naar 5 januari. Naar het dorpje Tien Lang in het noordwesten van Vietnam. En in Chen Lang woont sinds 1993 de viskweker Dwan Van Voen. En deze meneer Voen heeft in bijna 20 jaar tijd... een groot stuk van 40 hectare, eigenlijk waardeloos moerasland... heeft hij omgetoverd in een, in een florerende viskwekerij. Nou, deze meneer Voen en zijn familie die kregen de schrik van hun leven... toen ze van het lokale bestuur te horen kregen dat ze moesten vertrekken. Namelijk die, die pachtovereenkomst die ze hadden... die liep in 2007 af en die zou niet worden verlengd. Nou, dat was in 2007. Die meneer Fung die weigerde zijn biezen te pakken. Hij verzette zich met hand en tand tegen het lokale bestuur. En op 5 januari kwam het conflict tot uitbarsting. Zo meldde het Vietnamese televisiejournaal. Ja, 80 zwaar bewapende politieagenten, soldaten... Met, met honden, knuppels, geweren en schilderen die. die gingen naar die kwekerij van Dwan van Voen om hem en zijn familie van het terrein af te gooien. Maar dat heeft de politie geweten. Want ik hoorde ook geweerschoten in dit fragment, of niet? Ja, die politiemacht die liep regelrecht in een hinderlaag. Volgens de Vietnamese media deden het zelfs denken aan guerrilla tactieken uit de Vietnamoorlog. Die agenten die werden getrakteerd op zelfgemaakte landmijnen, beschoten vanuit die huizen op, op dat terrein. Er had de familie uh, Fumi had zich daar verschanst met geweren. En uiteindelijk werden zes gewonde agenten afgevoerd naar het ziekenhuis. Nou, die familieleden die wisten in die chaos te ontkomen... maar werden later alsnog gearresteerd... en hun huizen werden plat gebulddozerd. Gebeurt het nou vaker in Vietnam dat boeren naar de wapens schrijpen... als ze een geschil hebben met de overheid? Nou, Dat het zo uit de hand loopt en zo gewelddadig wordt... dat is echt een uitzondering. Maar conflicten over landeigendom zijn er legio. Dat zegt Vietnam-correspondent Ben Bland. En volgens Ben Bland vormt dit soort kwesties... een diepe bron van frustratie in Vietnam. Vietnam is run by the communist party but it's been liberalizing its economy over the last 20 years. So now people can buy, sell and trade land use rights but officially the state or the people own all the land and this ambiguity leads to a ja, lot of problems particularly when the local government wants to take control of land to sell it on to a developer. Vietnam correspondent Ben Bland hij zegt dat ja, de communistische partij is nog altijd de baas in Vietnam en die is wel de economie aan het liberaliseren maar dat uh, het land blijft van het volk, wordt beheerd door de staat. En er kan wel gehandeld worden in die, uh, in die pachten en de gebruikersrechten. Maar dat leidt weer tot problemen als bijvoorbeeld het lokale bestuur stukken land gaat toeschuiven aan projectontwikkelaars. Dat gebeurt nu veel. En volgens onderzoek van de Verenigde Naties zorgt dat voor heel veel corruptie. Omdat die lokale bestuurders ja, die kunnen veel geld in eigen zakken steken. als ze dat land toeschuiven aan projectontwikkelaars. En die meneer Voen dan, die man met die viskwekerij, die zo door het lint ging, was die ook slachtoffer van corruptie? Of het corruptie was, dat is niet helemaal duidelijk. Het kan ook slecht bestuur zijn geweest. Ja, en in ieder geval vond meneer Voen het heel onrechtvaardig dat hij zijn kwekerij, een viskwekerij, moest opgeven. Die had hij zelf dus met eigen handen opgebouwd. 11 hectare zeewater had hij ingepold. Hij heeft heel knap dijken gebouwd om, uh, om het geheel ook te beschermen tegen, tegen tropische stormen, tegen overstroming. En ja, dat werk, dat, dat kostte letterlijk bloedzweet en tranen, want die meneer Voen die, die verloor een, een dochter en een neef bij die aanleg van zijn uh, viskwekerij. Nou, hij zou onteigend worden en daarvoor ook geen enkele compensatie kregen. Dat pikte hij niet, dat is duidelijk. En familie zijn gearresteerd. Vertelde je, hoe loopt het nu verder met zich af? Ja, hij wordt, uh, wordt verdacht van uh, poging tot moord. Hij, was, hij wordt gezien als leider, als aanstichter van die uh, hinderlaag. Hij zit achter tralies, maar inmiddels is deze meneer Voen uitgegroeid tot een soort nationale held. Hij staat eigenlijk ja, symbool voor, voor miljoenen boeren in Vietnam die ook zomaar hun land kunnen kwijtraken of al onteigend zijn. En volgens Vietnam-correspondent Ben Bland heeft Voen veel medestanders. There's been a widespread support and sympathy building for Mr Voen and his family and prominent lawyers, bloggers and even Vietnam's former president have spoken out in his defense saying um, that the, the authorities were wrong in the way they tried to seize his land and that they sympathize with the use of, of violence. Ja, meneer Voen die krijgt veel steun en sympathie. Uh, bekende advocaten, bloggers, zelfs een, een oud-president van Vietnam... die staan vierkant achter hem. Zij vinden dat de autoriteiten heel verkeerd bezig zijn geweest... Hè, door hem op die manier uh, met zoveel agenten van zijn uh, uh, land af te willen halen. En ze staan er zelfs achter dat Voen naar de wapensgreep. En dat is iets wat volgens correspondent Ben Blend... erg ongebruikelijk is in Vietnam. Een nationale held, voor sommigen dus. Hij heeft in ieder geval de publieke opinie aan zijn kant. Maar wat schiet hij daarmee op uh, in de gevangenis? Ja, uh, misschien wel heel veel hoor. Kijk, die kwestie... Van, van landeigendommen en rechten van de pachter. Dat, dat is een nationaal debat geworden. Ook de Vietnamese premier Zong die heeft zich over deze zaak uitgesproken. Onlangs noemde hij de gedwongen landonteigening illegaal. Prime Minister Nguyen Tan Zung toe committe en agencies to investigate, launch legal proceedings and bring to trial people responsible for the demolition of Vu's house as soon as possible. Law enforcement agencies also had to quickly bring Voon to trial for attempted murder Ja, die Premier Zong, die las een, hij las een onderzoek naar de verantwoordelijke bestuurders. Uh, hij veroordeelde het, het bulldozeren van die huizen uh, van de familie. En tegelijk spoorde hij de justitie aan om haast te maken met de zaak tegen Voen, want het blijft poging tot moord. Maar tegelijk uh, wijst de premier op verzachtende omstandigheden. En daardoor zou Voen bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf kunnen krijgen. En het systeem van landeigendom en pachten, zoals dat nu bestaat. Blijft dat zo Is de verwachting? Nou, die premier Zoong je zou kunnen zeggen de machtigste man in Vietnam... die maakt zich wel duidelijk zorgen over de vele problemen... en onduidelijkheden die ontstaan eh, rond het pachten van het land. En daardoor ontstaat ook weer sociale onrust. Dat wil hij allemaal niet. De premier die heeft nu alle lokale besturen opgeroepen... om conflicten, landconflicten, eh, om die eerlijk op te lossen. En ook wil Zoong eh, versneld die, die wet hervormen. En dat zegt hij, terwijl in 2013 lopen van, van miljoenen boeren... loopt de pachttermijn af. En die boeren die zijn... En als de dood dat ze volgend jaar zomaar hun viskwekerij of rijstveld kunnen kwijtraken als er geen duidelijke, heldere nieuwe wet komt. Mooi te vervolgen, dus. Wij aanvragen graag tot de volgende keer. DJ's hebben het werk ontdekt van Nina Simone. En ze hebben er een album van gemaakt, Remix and Reimagined. En eh, dit nummer werd geremixed gere door de DJ Groove Finder. Ain't Got No, I Got life Met veel uh, toeters en bellen. En ik zie er zelf op onze site achter een piano zitten... maar die heb ik van geen kant gehoord. De als iedereen elke dag een papiertje of een stukje plastic opraapt van de straat... dan ziet de wereld er heel snel veel schoner uit. Dat zegt Ellen van der Bos van de site Weg met de Bende van Os. Sinds vorig jaar blogt Ellen over wat ze allemaal aan zwerfafval tegenkomt. Al joggend raapt ze de troep op... en dit jaar probeert ze duizend kilo bij elkaar te krijgen. Verslag even Jan Peels liep een ochtend met haar mee. Wat tasjes mee om het vuil in te doen. Dat is netjes opbergen. Het lijkt erop als je over je gaat hardlopen, maar we gaan alleen maar plastic zakken mee. Ja, dat komt... klopt. Ik heb een beetje een tik om uh, door te draven en iets te veel afval te pakken en minder te gaan rennen. Want zo is het begonnen, hè? Op de route van het hardlopen daar lag de rommel. Ja, daar lag heel veel rommel en in de berm en overal waar ik liep zag ik al die rommel en blikjes en flesjes. Eerst neem je het in je handen mee, maar ja, op een gegeven moment kun je het niet meer dragen. Zoveel troepen is het, dus dan moet je toch maar een klein tasje pakken. Dus nu wordt de sportuitrusting uitgebreid met allerlei plastic zakken... om alles wat je tegenkomt uh, meteen mee te nemen? Ja, zoveel mogelijk. In ieder geval uh, plastic bijvoorbeeld. Oh, dat ligt wel. <laughs> hier ligt nog een plastic uh, glas. Hoe komt dat hier nou terecht? Want dit is een gewone woonstraat. Uh, Precies, en deze meneer die werkt zelfs bij een bedrijf... wat ook een hekel heeft aan zwerfafval. Die woont hier op de hoek? Ja, die woont hier op de hoek. Daar gaat er ook een vriendin mee. Die overigens niet in de sportkleding is, maar... <laughs> Want daar lijkt het een beetje op. Je bent helemaal alleen begonnen... en uiteindelijk er gaan steeds meer mensen meedoen. Kind Kind kleine olievlechten worden in Os. Ja. Hoe, hoe is dat gewerkt? Want weg met de bende van Os? Dat is een geweldig leuke film... Waar we in Os, heel trots, in Os heel trots op zijn. Want Os was altijd negatief in het nieuws. En nu was er iets positiefs. En uh, ja, de bende van Os was het dus. En, toen ja. en het ik... was een bende op straat. Dus in uw ogen in ieder geval. Precies, inderdaad. En in een dronken bui had ik zoiets van... Ik wil een website maken, maar hoe moet ik het nou noemen? Toen zei ik... Nou weet ik het, we noemen het weg met de bende van Os. En toen bleek ook dat u niet de enige was. Want het lijkt zo'n eenmansactie. Maar via het internet... Ja. Dus blijken er veel gelijke stemden te zijn? Precies, ik uh, kwam iemand tegen op internet uh, uit Amsterdam, Pieter Smith, heet van Clean van Nederland. Clean, ja. clean. NL, He, Clean.nl heeft hij zich genoemd en uh, die zei: uh, Clean, dat staat voor klagen, loont echt absoluut niet. Dus doe wat? Doe iets en nou, dat was precies mijn motto: handen uit de mouwen en uh, aanpakken die rommel. Nou, u loopt een mooie route, moet ik zeggen. Onderweg hier naartoe zie ik af en toe wel wat liggen. Maar ja, ik denk niet meteen van ik ga dat oprapen. Ja, ik Is dat ook de persoon? <laughs> ja, ik wel. Nee, ik, zie, ik hoor ook van collega's. Ik ben wel eens met uh, collega's in het park aan het lopen. Vlakbij mijn school waar ik werk. En uh, zullen we dan ook meteen even wat opruimen? En die zeggen, ik zie het ook gewoon niet liggen. Die zien dat blijkbaar niet. En ik nee. zie het altijd liggen. Dus dat is zo'n subjectieve waarneming voor hetzelfde als je zwanger bent... dat je ineens alle zwangere vrouwen om je heen ziet. Mm -hmm. En ik zie alleen maar een zwerfafval. Ja, dat is ook een tik. En dan een doel stellen ook, want uh, dat las ik tenminste op de site. Duizend kilo, maar aan, aan dat soort papiertjes en, en stukjes plastic... dat is een enorme berg natuurlijk, hè? Ja, precies. Dat is een enorme berg, want blik, of, blik weegt nog iets... maar plastic weegt bijna niks. Dus dat hoort uh, inderdaad... Uh, Best een lastige taak, maar als ik hem niet haal is het ook niet erg. Dan ligt er niet zoveel en is, zo, is het niet zo zwaar. Maakt niet uit. Hier mevrouw die de ene aan het voeren is in het park. Ja. Wel is alle rommel op straat opgevallen in ons. Ja, zeker. Ah, toch wel? Ja, zeker. En wat doet u dan? Dan raap ik het op. Ook? Ja als, het, ja, als het op te rapen valt dus. Hè? Het moet wel een beetje christelijk eruitzien nog. Ook dat dan wel. Geen vieze handen krijgen. Nee. Maar valt het mee of valt het tegen met de bende in Os? Ik vind het wel meevallen. Ooit is het heel erg. En uh, dan komen hier de plansoenen niet En die maken het gewoon weer netjes in principe. Maar sommige dingen, ja, ik bedoel een keer een papiertje te Oké, okay, maar echt bierflesjes en, en glas en zo. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik denk, waarom doen ze dat toch? Pak je. Ja, er zijn zelfs mensen die ik op internet ontmoet heb die uh, hondenpoep oprapen. <laughs> maar dat vind ik. Om, om, om ook als zwerfafval weg te gooien. Maar dat gaat me net te ver. Want ja, je moet wel uitkijken. Want inderdaad, op ik het moment al dat al je, je snel. stapt er nogal een snelle keer in, natuurlijk. Nogal. Ik heb wel af en toe zoiets van. ja, moet je, moet je dit jongeren laten doen als taakstraf? Want ik vind het iets wat heel normaal is. En waarom zou je dit als taakstraf ooit geven aan. Oké, okay, die jongeren die moeten ook kopjes uh, oprapen. Nou, als, als ze bijvoorbeeld voor halt, voor uh, vuurwerk of zo. Uh, ja, het helpt toch om het schoon te maken? Ja, klopt. Misschien als ze het dan gedaan hebben dat ze dat wel beklijven, Maar het blijft toch nog steeds taakstraf. Want dan zouden ze ook nooit meer dat vrijwillig gaan doen. Want ze zien dat opruimen van die rommel als straf. Een straf is. Ja, dus ik heb wel eens bedacht op mijn, om op mijn uh, trainingscheck te zetten. Van ik doe dit uh, niet als taakstraf, maar ik doe dit vrijwillig. Al die rivieren of weteringen, die gaan, uh, uiteindelijk komen die uit in de zee. De zee komt uit in de oceaan. Er zit gewoon enorm veel plastic in. In de laatste jaren. jaren... Dus dit is echt het aanpakken bij de bron dan. Hè? Van die grote plastic soep die daar ergens in de Stille oceaan ja, ronddrijft. Het is geen grote plastic soep. Het zijn al die plastic deeltjes. Die worden steeds kleiner. En dat wordt eigenlijk zo klein als plankton. En walvissen eten plankton. Maar het is dus tegenwoordig geen plankton meer. Maar het is gewoon één brei van heel fijn gemaakt plastic. Was dat ook iets wat in uw gedachten speelde op het moment dat u dacht... Nee. Van, hey, ik ga eraan nee, beginnen weg met die bende in ons? Nee. nee, helemaal niet. Nee, nee. Daar kwam ik geleidelijk aan achter toen ik steeds meer ontdekte over plastic. Uh, ja, maar waar moet het toe leiden? De... Nou, Het mooiste zou zijn dat het leidt tot bijvoorbeeld het stoppen van uh, plastic tasjes uitgeven. Als je je boodschappen doet, dat je niet voor elk uh, boodschapje plastic tas krijgt, maar ook nog dat het plastic van uh, afbreekbaar materiaal wordt gemaakt. Ja, nog meer bij de bron, dus eigenlijk bij het helemaal... uitdelen, en niet, dat, dat het sowieso al niet meer hier terecht komt. Ja, helemaal bij de bron. Oké, dat gaat een ja, hele, hele zak. Hele hij, is best, hij is al best zwaar, ja, het is hele... hè, trouwens? Een hele kilo, of... ja? vier, vijf? Ja. Denk het wel, hoor. Hij is al bijna niet meer te tillen. En hoeveel is het nu al in totaal van de duizend? Uh, 90 in januari. Uh, 60 of iets uh, in februari. Dus, uh, dat ja, dat gaat, het gaat wel lukken dit jaar. de goede kant op. gaat zeker wel lukken. Met wat we net hebben gevangen. Die buit, die is heel groot. Ja, gaat goed. <laughs> Helen van den bos, van weg met de bende van Os. Op 10 maart loopt ze waarschijnlijk niet aan het eentje rommel op te ruimen. Want dan wordt de jaarlijkse actiedag Nederland schoongehouden. En de bedoeling is dan dat er zoveel mogelijk mensen de straat op en de natuur ingaan... om zwerfafval op te ruimen. Op de site kunt u zien of er ook iets bij u in de buurt wordt georganiseerd. Tijd voor het Joop de -wat. Francisco van Jolen is de man achter joop.nl. Francisco, goedemorgen. We gaan de discussie vandaag over. Goedemorgen, Felix. We gaan het hebben over overlastgevers in de buurt. En dat wil zeggen je buren, want wat kan je daar nou aan doen? Wijkagent Anne Doddema die heeft in Zeist een methode bedacht... waarbij hij die, die nieuwe bewoners van tevoren screent. Hij beoordeelt hun achtergrond, bepaalt of ze in een bepaalde flat mogen wonen. En daar vertelde hij ons over, bij ons hier in de gids, in de rubriek de flat. Doddema. Laten we even luisteren. Nou, dat is vervelend, want Doddema is niet opkomen dagen. Nee, maar, goed, maar ik... Dus, nou, ik zal even zeggen, hij kijkt dus van, wat is dat? En in dit geval had hij dus iemand, uh, ja, een, uh, een drugstealer... en met een vrouw als prostituee. zei hij van, nou, hup, doen we hier niet. Tegelijkertijd een veroordeelde misdadiger, hè, die net vrijkwam... die mocht er dan wel komen wonen. Dat gebeurt op meer plekken in Nederland. He, nieuwe bewoners worden gescreend op een overlastverleden... voordat ze een huurwoning krijgen toegewezen. En de vraag is een beetje, is dat nou een goede manier... om overlast tegen te gaan? Daarover ga ik praten met twee... twee Tweede Kamerleden, met de PvdA, Tweede Kamerled Jacques Monas en met Kees Verhoeven, Tweede Kamerled voor D66. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. We zitten geboedelijk naast elkaar in de mediator in Den Haag. Meneer Monas, wat vindt u? Is dat een goede, goed idee, die screening? Ja, uh, zeker in, in wijken die uh, ja, bekend staan en soms wel een beetje berucht staan vanwege, vanwege overlast. En dat wordt dan met name door, door een aantal huurders uh, veroorzaakt. En in het verleden waren er heel weinig mogelijkheden om daar iets aan te doen. Tot grote ergernis van de, van de buurt en, en zeker de naaste buren. Dus je zal daar enige ruimte in moeten hebben om goed te kijken van wie plaats je waar. Het kan niet zo zijn dat waar de problemen al heel groot zijn, dat je dat nog meer verergert. Dat moet je juist hem uit elkaar ha halen. Verdunnen heet dat met een mooi woord. En uh, ja, daar, wij willen ook in, in de nieuwe huisvestingswet die er nu komt, aankomt... waarin het kabinet dit soort mogelijkheden weer gaat beperken... willen we dat juist weer gaan verruimen. Meneer Verhoeven, bent u ook zo enthousiast? Uh, nee, verder van. Uh... Het is natuurlijk uh, best begrijpelijk dat je de, de buurtoverlast en de wijkoverlast wil aanpakken. Maar er zijn een heleboel andere methodes uh, veel beter voor. En bij dit plan vraag ik me als eerste af. Wat nou als iemand gescreend wordt, niet geschikt uh, uh, gevonden wordt uh, uh, voor zo'n woning. Waar die dan uh, terecht uh, moet komen. Je zou bijna gaan denken uh, dat de PvdA dat soort mensen dan in een soort tuigdorp uh, uh, wil zetten. Is dat zo, uh, meneer Manage? En dat lijkt me niet uh, de goede weg. Nou ja, ja, goed. Ik was niet van plan elkaar woorden in de, in de mond te leggen. Dus dat, ik ga laat dit maar even maar, voorbij gaan. Nee, Volver, nee, nee, nee, dus... nee, nee, nee. nee maar... wilt, u ze, wilt u ze ergens apart zetten? Nee, kijk, het gaat er juist om dat je niet juist in de wijken... waar al veel problemen zijn, de problemen nog groter maakt. Dus dan moet je gewoon kijken van... Maar waar, maar andere... waar gaat u dan heen met die wijken? Met die er zijn dus andere wijken waar geen problemen zijn... waar de sociale kracht veel groter is in die wijken. En dan zou je moeten kijken, nou, het is verstandiger... om meneer of mevrouw meer in die uh, wijk uh, te plaatsen. Dus dat is een veel verstandiger optie... in plaats van alle, alle ellende nog meer meer te vergroten. Nee, hovers, nee, nee. Zo kan het toch ook? Nou ja, dat is dus een beetje het verspreiden van het probleem in plaats van het oplossen ervan. Dan zeg je eigenlijk van: nou, we hebben een wijk met overlast, dan gaan we de mensen die daar willen wonen, die gaan we daar niet toelaten, maar die gaan we dan zetten in wijken waar geen overlast is. Dus het lijkt me een hele rare benadering van een uh, probleem. Ik zou veel meer inzetten op preventie, uh, ook in de buurt met probleemgevallen uh, gewoon het gesprek aangaan. Ik heb zelf in Oud-West gewoond in Amsterdam jarenlang. Aan de ene kant had ik studenten die zware overlast hadden en aan de andere kant had ik Portugese krakers naast me zitten. Met allebei ben ik gewoon lang en vaak aan de deur gestaan, heb ik gezegd van: joh, kan je muziek? Ik nou, niet eens een keer wat zachter om één uur s'nachts. Natuurlijk was het lastig. Maar uiteindelijk werd er wel geluisterd. En in onze wijk waren bijvoorbeeld ook allerlei straatcoaches en surveillanten. Gewoon een buurtcentrum uh, had je daar. En die bemoeiden zich ook wel met problemen. Dus dat is veel beter dan een soort van uh, aanpak van. Nou, uh, we gaan mensen maar weer uit wijken. omdat ze een bepaald verleden hebben. Dat, uh, dat kun je ook niet maken tegenover die mensen. die gewoon een terugkeer verdienen in de samenleving. en een kans op een huis verdienen. Nee, maar als je gaat gewoon met die mensen praten die overlast veroorzaken, Ja, maar kijk, de, de heer Voever doet net alsof dat niet gebeurt. Dat gebeurt dus volop. En dan haal je nog steeds allerlei probleemgevallen. Die, uh, die niet aanspreekbaar staan... waar de heer Verhoeven aanbelt... en misschien de heer Verhoeven is, is, is mondig... maar waar een bejaarde die wat minder mondig is... en uh, tegenover een drugsdealer komt te staan. En dan kan je op een gegeven moment verstandig, verstandiger zijn... van als laatste remedie moet je dat zien te voorkomen. Al die andere zaken die gebeuren... en ik ben blij dat de heer Verhoeven de, deze aanpakken... die veel PvdA-wethouders in steden gebruiken ook steunt. Maar op een gegeven moment moet je ook deze mogelijkheid houden... om te zeggen van jongens, dit, het is hier te erg... we moeten hier eerst de probleem... anders wordt het dweilen met de kraan open. Dat moeten we niet doen. Dus als die andere zaken niet werken, want we zitten nu in te, groot pro te veel problemen in die wijk, moeten we dat ook ergens anders kunnen, kunnen plaatsen. Nee. En Francisco, hoe wordt het dan gereageerd op de site? Hier, wacht even. Ik wil naar Francisco van Jolen, want uh, de reacties ja. op de site die zijn niet misselijk. Nou, die vallen in twee... Uh, uh, kamp uit. Ene, die ene kant moet ik wel zeggen. Dus meteen weerstand tegen Mensen zeggen wel, ja 24 uur per dag, 7 dagen per dag. Mensen gaan screenen, kan je ook nog software instellen. Die vinden dat dus niks. En de andere die zegt van ja, ik begrijp die weerstand niet tegen die insteek van monage. Want laten we wel wezen, die selectie die bestaat altijd al. Die, dat gebeurt overal. Waarom kun je het niet beter regelen? Dan, he, je kan beter dan... Hoezo bestaat die selectie ook al? Ja, Ik weet dat zelf ook wel. Ik heb wel eens een flat gaan wonen... die, die, boven de, die dat geen sociale woningbouw is. En dan word je ook gescreend. Dan moet je invullen wat je salaris is, bij wie je werkt. Op alle mogelijke manieren wordt er nagegaan. Dus je zou kunnen zeggen... Ja, in goede wijken gebeurt dit eigenlijk al. He, proberen ze. En dan mensen die in een sociale wijk wonen... daar zou dat niet mogen gebeuren. Meneer Van Hoeven, in goede wijken gebeurt er al? Ja, maar het gebeurt wel. En ik vind het ook leuk dat er wordt gezegd... in het uiterste geval van een bejaarde die tegenover een drugsdealer komt te staan... dat is nou precies de manier van denken die wij niet prettig vinden. Het gaat erom dat je niet op een paar uitzonderlijke gevallen... waarbij echt vergaande maatregelen mogelijk zijn... dat je nu zegt, we gaan dit landelijk in de hele wet... gaan we dit voor heel Nederland makkelijk maken. Dan krijg je allerlei willekeurige criteria op basis van salaris. En zo wordt er dan bepaald of je wel of niet overlast gaat geven. Je moet ook, het is veel te grof maat. Je krijgt allerlei willekeurige manieren van beoordelen van mensen. Het wordt een geleidende de schaal. De heer Monash zegt... Uh, we moeten niet dweilen met de kraan open. Ik zeg, je moet niet een huis gaan leegpompen... op het moment dat de kraan een heel klein beetje druppelt. Je moet niet van die zware maatregelen nemen... op het moment dat er gewoon heel veel mensen zijn die zeggen... ik wil daar graag wonen. En mijn vraag blijft overeind... Waar moeten mensen wonen op het moment dat ze geweerd worden? Waar komen die mensen terecht? Daar ik we een, een wijk. antwoord op horen: in een, betere ja, wijk. in een betere wijk. En dan worden die wijken, dan worden de nieuwe problemen. Je een soort waterbed van overlast. We drukken op de ene plek en dan uh, gaat het probleem naar de andere plek. Nee, maar en handig. toch, ondanks alles, willen jullie het vastleggen in de nieuwe huisvestingswet. Ja, kijk, wat, wat, wij, wat wij juist voorstellen is: van dit, dit, deze mogelijkheid moet je openhouden. Er, zijn, er, zijn al, er is al ruimte in de huisvestingswet om te kijken naar leefbaarheid, naar stijging. Maar naar eerst had het kabinet dat ook voorgesteld en die hebben het uiteindelijk toch weer eruit gehaald. Die hebben het eruit gehaald. Inzetten, dus. Ja, en toen vervolgens hebben, is er een advies, advies van de Raad van State gekomen. Die heeft gezegd: van dit kan ook, ook met bescherming van de privacy. Dat is juist met het advies van de Raad van State opgericht. De, wij stellen ook voor: dit moet je voor een periode van vier jaar doen. Dat moet je steeds opnieuw toetsen. Uh, dus de, hou dat als middel overeind. Je ziet dus nu ook dat de corporaties ook heel veel, heel veel uitplaatsingen doen. Omdat mensen dus heel veel overlast geven. Het is toch veel beter om dat te voorkomen. In plaats van de eerste boel uit de hand laten lopen. En dan via hele recht, moeilijke rechtelijke procedures maar, iemand zijn huis te Dat wordt huis dus, huis dus een krijgen. abonnement, meneer Verhoeven. Gaat u vast niet voorstemmen. Zeker niet. En uh, uh, of het moet heel erg worden afgezwakt. En veel beter over worden nagedacht. Want uh, de schermen... Oh, de, de Raad van, de raad van de heel goed over nagedacht. Wat gebeurt er, uh, meneer Monash, vraag ik u nog een keer. Met de mensen die geweigerd worden. Gaan we die dan inderdaad maar in een andere wijk zetten? En wat zouden bewoners die nee, nee, in die wijken één vinden? Wat zouden die daar dan, vraag, dan gaan vinden? Eén vraag. Wat gebeurt er met die bewoners? Die vraag heb ik, net, heb ik net al beantwoord. Van je moet dus proberen dat in de, in de achterstandswijken, in de, zoals de politieagent terecht zegt. Van ik probeer hier een evenwicht te creëren. Nee, een wat gebeurt er met de bewoners wordt. die nou, geweigerd worden, meneer Moraes. Dat heb ik toch net ook al gezegd, ik wil het best nog een keer zeggen. Er zijn dus andere wijken, er zijn dat zat andere wijken. Je zijn je ze van, nou, wel, uh, welkom, hoorde ik als tweede vraag. Ja, maar van kijk, van weet je wat, wat het punt is? Als je dus in een wijk zit waar veel probleemgevallen zitten, maakt het alleen maar erger. In een wijk waar het goed gaat, waar kracht is, ook uit solidariteit, als daar één probleem iemand tussenkomt. Is daar veel meer kracht in zo'n wijk? Hoover, is daar veel meer bescherming meneer, meneer om ons in stand te houden? Dit, wat dit daar was al helemaal is. duidelijk. Die kracht in die wijk komt omdat mensen daar met elkaar de dialoog aangaan, omdat mensen daar wel mekaars elkaar's uh, indrukken op het moment dat er overlast is, omdat daar mensen zijn die wel met elkaar het gesprek aan gaan. In plaats van exact. alleen maar zeggen we gaan screenen, we gaan verwijderen, we gaan uitplaatsen. Wat je moet doen is mensen die een overlastprobleem uh, veroorzaken of veroorzaakt hebben, moet je ook een tweede kans geven om hun gedrag te verbeteren. Maar en maar die daar hoor je de van de helemaal niet over. Ik Geweldig. hoor alleen maar plannen die een beetje lijken op Pvv-plannen van Melpunt als er verveling. Is tuigdorp als het even niet uitkomt, dat is toch niet de manier waarop de P van de A uh, volgens mij uh, de toekomst in wil? Kom nou eens met een opzet. Ja, het probleem is dat gewoon de goede 60. wijken wil afschermen. Discussieer gewoon door in de mediatoren in Den Haag, want uh, dit gesprek is nog niet het einde. Francisco, heb ik de indruk. Nee, ik denk ook niet dat ze eruit gaan komen, maar jullie weten. Het was een mooi gesprek, Felix. Dankjewel. Waar kijk ik nog naar? vanavond? Heren, bedankt. ja. Waar kijk ik nog naar op televisie vanavond? Nou, live gaat over overlevingsmethodes van dieren, de samenwerking van Keniaanse jachtluipaarden om een prooi te vangen, bijvoorbeeld. Dat is toch iets heel anders dan de voorplanting van een koelmees. Maar goed, om tien, voor, nee, tien over half negen op canvas, ik moet het goed zeggen. En om vijf over half tien Edwin zoekt tuin. Daarin vergezeld Art Rooijakkers, de neef van Pim Fortuyn, Edwin... in een zoektocht naar zijn oom. Tien jaar nadat Pim Fortuyn op het Mediapark op het leven werd gebracht... door Volkert van de G, die spreekt hij ook nog trouwens. Op Nederland 2, om vijf over half tien dus. Jurgen van der Berg. Sociale Netwerk Hypes gaat nu ook in de opiniepeilingen... het mediaforum hebben met Annette Bischel en met Paul Reumer. Uh, het gaat onder meer nog even over die, uh, dat duwende trekwerk... tussen kasticum en Kinderging. En uh, om half twee uh, standpunt De stelling dan, forse bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer... gaat erover meepraten. Ben benieuwd wat hij zegt, jij ook? Ik ook. Surf naar de degids.fm. Tot morgen allemaal.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 De vijfde dag. Nieuws en actualiteiten die u raken. Vanavond bij deo 5 over 9 op Nederland 2. Dit is Radio 1.